Goedenacht, luisteraars. Mijn gast van vannacht is van Marokkaanse afkomst. Hij is 30 jaar. Hij heeft Janni uh, Groen, de Volkskrantjournaliste, anorexia trut genoemd. Hij heeft uh, Ayaan Hirsi Ali Housnägering van Gerrit Zalm genoemd. Toch wil die absoluut niet uh, vergelijken worden met beroepsprovocateur Theo van Gogh... want hij zegt, als iemand mij geitenneuker noemt... zitten we meteen op het niveau van de kleuterschool. Het is allemaal aandachttrekkerij en de media springen er bovenop. Als iemand me met respect behandelt, dan ga ik ook respectvol in de discussie... En daarom is hier vannacht Mohamed Jabri. Nacht, Mohamed, kom Goedenacht. verder. Kom verder. Kom Goedenacht. maar hier zitten. Dit is je stoel. Dank je wel. Je bent hier geboren in Nederland? Nee. Oh jeetje, maar je hebt toch geen accent? Mag ik hopen. Uh, weet ik niet. Dat mag je zodanig beoordelen. Want ik heb wel accent. En nou, ik dat vind weerig. dat niet zo leuk. Twee accenten, dat klinkt niet. Oh, accenten zijn toch mooi Ja, maar twee accenten, dat is dat vaak vloek dat. Maar je hebt geen accent je bent, hoe, hoe oud was je toen je hier kwam? Twee maanden Twee maanden, <laughs> Nou ja En hoe oud ben je nou, dertig jaar? Dertig jaar. jaar Pas geworden Je begint haar te ver verliezen, hè? Nee, ik houd zelf kort ja. ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ik hou het zelf kort. Dat, dat, is echt, je, dat, is je je, dat heb je mooi gezegd. Mag ik even aankomen? Wacht even. Dat ben je niet. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Er nee, zit nee, nee, niks in hoor. Ja, nee, daar zit echt... Je, je, je vader is kaal? Uh, ja, dat is hij uh, wel aan het worden eigenlijk. Uh, hoe oud is hij nou? Hij is nu... Uh, mijn vader wat is mijn vader, een goede vraag zeg. Hij is uh, van 52. Hij is... Uh, waar ja. ben je dan? Uh, als je is van 52 bent, hij dan ben je... Hij ja. Nee, dan ben je 53. Of, uh, wat zeg ik? Drie nou, Drie, ja. Hoofdrekening is nooit mijn sterkste vak geweest. Hou, hou je doen. van je vader? Ja. Hij kwam samen met jou of was die hier al toen, toen jij kwam? Ik ben vijfde generatie hier in Nederland. Maar hoe bedoel je dat hij twee maanden was? Oh ja, je, was alleen, je, je bent geboren in Marokko. Marokko. Mijn ouders waren daar op vakantie en uh, toen kwam ik ter wereld. Want zij vertrouwde meer in Marokkaanse ziekenhuizen dan in Nederlandse? Uh, nee, mijn moeder die wilde dat. Die wilde per se Marokko bevallen. Um, zodat de familie erbij was. Ik ben ook de, de oudste. Uh, de, ja, mijn broers en zussen die na mij kwamen, die, uh, die zijn allemaal hier in Nederland geboren. Ja. Um, maar de oudste moest echt in Marokko uh, geboren worden. En ik, ik had dat geluk. Dus. Ja, uh, uh, Waarom? Wa uh, wa waarom is dat? Dat was niet uit angst dat Nederlandse uh, ziekenhuizen niet in staat zouden zijn om jou ter wereld te brengen. Nou, waarschijnlijk wel, maar dat weet ik niet. Dat, dat had er ook mee te kunnen mee te maken kunnen hebben, maar uh, nee, ik, ik denk niet dat, nee, ik denk dat mijn moeder echt gewoon pure familie om erheen wilde hebben en uh, daarom daar, dus daar is gaan bevallen. Ja. Dus ze zijn gewoon op vakantie gegaan naar Marokko en uh, toen kwam ik. Ja. En je heet Mohammed, omdat je vader ook Mohammed heet. Nee. Of... Dat is niet in Marokko gewoonte dat de nee. oudste zoon krijgt de naam nee, van de ja, vader? Nee, ooit wel. En in sommige gezinnen is dat wel een gewoonte. Um, als ik een zoon krijg, zal de eerste ook Mohammed heten. Dat zou ik ook zo doen. Uh, maar ik heb die nou niet om die reden meegekregen. Heb je al een vriendin? Ja. Uh, heb je met haar al over gehad hoe de eerste zoon zou heten? Nee. Maar je weet zeker dat die Mohammed gaat. Dus heeft er niks over te zeggen? Heeft ze niks over te <laughs> zeggen? <laughs> Nou, dan weten we genoeg. We vestig meteen een stereotype. Ja, ik, ik, we weten genoeg. Ik kunt weer gaan. Maar wij moeten toch nog een beetje tijd vullen. Heb je muziek meegenomen? Ik heb een stelletje afgegeven. Nou, laten we die draaien dan. Ja, maar Mohammed kennen we wel inmiddels. <middels> очку Duo Dieren zo te horen, aan de ontwikkeling. Van... Ja, het duurt iets van zeven uh, minuten, dacht ik. En wat, wie is dat? Dit wie, wie is uh, Tivory Corporation. En wat is dat voor groep? Een um, beetje vage groep. Een beetje... Ze hebben niet echt één stijl. D dit is een beetje een reggae-achtig nummer. Maar uh, ik, heb, ik heb meerdere albums van ze. En dit nummer is... Uh... Of de, de albums die ze, die ze maken, die zijn uh, in verschillende stijlen eigenlijk. Het, het varieert van drum en bass tot aan trip-hop, tot aan nou, dit, dit, dit wat je nu hoort. En waar opereren ze? Waar ik zou het op... niet weten. Je, je nee, weet ik niet ik waar ben sinds kort eigenlijk met ze in aanraking gekomen. Ik, ja. uh, ik heb nooit van die groep gehoord, tot een maand geleden. Ah. En toen ben ik meteen alles gaan... Ik heb dit nummer als eerste gehoord, ben ja. meteen alles gaan aanschaffen van wat ze hebben. En je weet niet eens, je weet niet eens of ze... Uh, of ze in Allah geloven of in God, dat interesseert jou nee, niet. Nee, dat boeit me niet zo. Nee. <laughs> <laughs> ze maken goede muziek. Ja. <laughs> Heb je dit ritme me met je vriendin? Nee. Nee? Is, nee. Dat, is dat een idee? Nee. Nee. nee. nee? Nee. Heb je muziek aan, vaak, als je vraagt? Of niet? Nee. Liever stilte? Ja. Ik hoor haar liever. Het is mooier muziek, denk ik. Ja. Dat voor jou en weet, voor mij een raadsel natuurlijk. Ja, laten we dat zo houden ook. Ja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 Na naar Chimek's nacht. Mijn gast is Mohamed Jabri. Jabri of... Ja. Jabri. Ja, is dat goed. Resulta resultaat van de liefde van Marokkaanse ouders. Je hebt nog hoeveel broers en zus zussen? Ik heb uh, drie broers, broertjes en twee zusjes. Oké. Okay. <coughs> uh, ik heb expres gevraagd... Heb je ooit op dit muziek gevreed met je vriendin? Omdat ik wilde eigenlijk... Testen en je, je, je schrok... Nou ja, niet dat je schrok, maar je uh, hield een beetje in. Je, je keek me zo aan. Nou, ik, keek, ik, keek in, in ik, ik keek je aan, omdat ik me... Je vroeg het. En ik moest meteen... Hoe, dat jij dat zegt, moest ik me meteen die situatie even voor de geest halen. Aha. Om en een goed antwoord te kunnen geven. Ik wilde weten of... Ik wilde weten of dat... In jouw kringen, zeg ja. maar... Bespreekbaar is. Of dat, of dat totaal misplaatste vraag is. In... Deur. In Marokko zou dat waarschijnlijk heel misplaatst zijn, zo'n vragen. Um, in een radio-uitzending denk ik wel. Ja. Um, hier ook, voor sommige mensen nog. Zo vrijgevochten is Nederland nog niet, hoor. Um, maar ik vind het niet iets waar je niet over kan praten. Ja. Het is wel, het is, je kunt er gewoon makkelijk over praten. Ik bedoel, ja. het moet niet zo'n big deal zijn. Uh, jouw vriendin uh, is uh, ook in Marokko geboren? Nee, die is hier geboren. Maar is ze een Nederlandse van, hebben ze een Nederlandse ouders, van Friese nee, ouders? Ze is Marokkaans. Ze is Marokkaans, ja. toch wel. Ja. Het is toeval, of... Uh, wat, is het, dat, wat is toeval? Is dat een toeval, dat ze Marokkaanse ouders heeft, of, of is dat echt jouw keuze? Zoals sommige mannen hebben oh, liever... Oh, ik, en... ik vraag dus of ik... Uh, nou se, ja, se so, se Ja, nee, dat, is, ja. dat heb ik bewust gedaan. Bewust gedaan. Ja. ja. Uh, ik val alleen op Marokkaanse vrouwen. Dat kan een grapje zijn, op de manier nee, dat hoe, hoe, hoe, zoals je dat zegt. <laughs> nee, dat maar dat, mijn dat, mijn de, ik ben namelijk van de week ben ik in gevangenis geweest. Ja. Uh, dat waren uh, zeg maar, zware crimineel in dat gevangenis. Ze waren in gesprek met ex-geretineerden. Mm -hmm. En ik was een soort uh, ja, katalysator, moest ik zijn, in dat gesprek tussen de gevangenen en de, de jongens die. die ooit langdierig in datzelfde gevangenis hebben gezeten. Of in andere gevangenis. En wat mij dus eerste wat mij opviel was de Marokkanen trokken met Marokkanen, Turken met Turken, ja. uh, uh, Nederlanders met Nederlanders, Kaapwerdische... Alles is gesegregeerd. Absoluut. Was... Maar moet je, daar, moet je daar voor een gevangenis voor in om dat te constateren? Dat zie je op straat ook. Na, nee, maar dat, dat, dat was erger ja. dan op straat. Het was echt ongelooflijk. En en, uh, dus daarom, als je dit zegt, dan uh, ja, uh, denk ik, is dat een grapje of meen je dat echt? Nee, ik meen dat. Maar ik zie de link niet echt uh, nou, tussen ik, mijn, mijn ik, keuze voor, voor nou, vrouwen en, en segregatie dat zich binnen gevangenismuren afspeelt. Nou, het is opvallend dat ik, ik denk niet dat. Uh, ik heb bijvoorbeeld... En niet alleen in de gevangenis hoor, in mijn beleving is het overal zo. Ja. Je trekt op met hetgeen uh, je van bent, zeg maar. Ja, maar dan zou ik zeggen. Het is toeval tot zekere hoogte, want ik tr trek natuurlijk het meeste op met Marokkaanse. Ja. ja, als ik een Chinees was, dan had ik waarschijnlijk een Chinees vrouw. <laughs> Omdat je meestal een Chinees restaurant at. En, bijvoorbeeld, ja, bij ik bijvoorbeeld. noem maar, ja, het weet je wel. Maar, maar, ik bedoel, het is toch niet zo dat als ik een leuke zusje had, mm -hmm. uh, uh, uh, van jouw leeftijd, mm -hmm. dat ze geen kans had. Nee, die mag geen kans. Helemaal geen kans? Nee. Um, en dat heeft, als ik van oud ga, er niks met mee te maken. Want zo goed nee, kunnen dat heeft, elkaar dat, nog niet. Nee, dat heeft niet te maken. Dan, uh, Ben je echt zo rigoureus in je keuze? Ja. En, ik, ik, en, ik, ik, kan ik, je dat uitleggen, waarom? Ik, ik weet wat ik wil en wat ik niet wil. En um, Als ik denk aan een vrouw die aan mijn zijde, zeg maar, als mijn partner door het leven moet gaan. Uh, dan, moet, dan is dat een Marokkaanse vrouw. En niet anders. Ja. En dat is een, een, een kwestie van... Uh, smaak, een kwestie van. Uh... Ja, hoe zeg je dat? Nou, smaak is onzin, sorry. Want ik kom heel veel. smaak is geen onzin. Nee, smaak smaak, nee, smaak even, valt even. sowieso niet over te discussiëren. Ja, wacht even, wacht even. Maar kwestie van smaak is onzin, omdat ik kom in. Uh, in Zuid-Italië heel veel. Ja? En als, als ik je daar ontmoet. Dan denk ik dat je een Italiaan bent. Die... Ik, kom ook, ik kom ook vaak in Zuid-Italië. Ik ga regelmatig op vakantie in Amalfi. Ik ligt in Zuid-Italië. Ja, precies. En dus je weet dat ik je. Ik kan het onderscheid maken tussen Zuid-Italiaanse vrouwen en Marokkaanse vrouwen. Waar ligt die onderscheid in? Dat weet ik niet. Ouderlijk kan je niet Nee, het maken? nee, het is een gevoelskwestie. Maar dat, dat onderscheid weet ik wel altijd te maken. Maar het je is pu pure gevoelskwestie. Zie je dat echt op ernstig gezicht? Ja. Want ik heb me ooit belachelijk gemaakt. Toen, toen, toen, toen heb ik in Tsjechië... mocht ik met een Nederlandse televisieploeg... gingen we na de omwenteling in 1989... gingen we huh? met Studio Sport naar Tsjechië. En toen stonden we daar op het plein. de Staroměstské náměstí En ik... Ik zeg, kijk, kijk. Dit meisje, nou dat... Kijk, dat meisje daar, dat is wat ik je wil uitleggen. Dat is dat gevoel. Dat meisje, dat is nou, waarom? Ja, die Tsjechische vrouw, dat meisje. En wij gaan naar dat meisje, want zij dachten, dat is leuk. Dan en ze sprak vloeiend Nederlands. Zij was Nederlands. <laughs> dat was zo pijnlijk, dat ik het nooit verteld heb. Maar nu vertel ik het. En ik ben blij voor jou dat je het niet vergist. Uh, uh, waar, wat hebben de Marokkaanse vrouwen, wat andere vrouwen... Niet hebben. Voor jou, natuurlijk. Karakter. Ja. En, uh, een uh, een niet-te-beschrijven drang om, om een emotie rauw en, en, en, en, en, en gewoon zodanig te idoliseren zoals het is, zonder het te verpakken in nuances en dat soort bullshit. Dat is... Het, het, het komt, zoals de het eruit komt, zo is het. Dus je kan ook klap krijgen van een Marokkaan? Kan ook, ja. ja? ja. Als, als, zij dat, als zij die emotie op dat moment wil tonen, dan krijg je gewoon een stoot voor je bek. Heeft ooit jouw moeder jouw vader geslagen na je weten? Nee. Nee, maar mijn ouders zijn uh, van een heel andere stempel dan dat ik ben. Mijn, je kunt... Je kunt nee, dat, dat kun je niet vergelijken met elkaar. Dat zijn... Uh, mijn ouders zijn heel anders. Maar dat zijn toch ook Marokkanen? Ja, maar toch van een andere stempel. Dus je hebt ook Marokkaanse van verschillende stempels. Ja, natuurlijk. Dus Marokkanen eh, zijn ook mensen, wist je dat nog niet? Eh, ja, dit is, <laughs> natuurlijk als, dit, dit is echt... hou toch op. <laughs> Goedkope cliché. <laughs> dus eerst kom je met een Marokkaanse... Ik wil een Marokkaanse... Ik heb een Marokkaanse. Precies, ik heb precies, <laughs> een Marokkaanse. Maar wacht even, je moeder is nou heel anders... en je vader is ook heel anders dan no, jij dat en jouw Marokkaanse. Dat, zijn, dat, zijn, dat, zijn dat is een generatie die kun je niet vergelijken met mijn generatie. Dat is, die, gaan, die hebben andere omgangsvormen, hebben andere communicatievormen... andere soort lichaamstaal, andere soort uh, blikken in de ogen. Volgende vraag, ik heb dat door. Uh, wat ik wil vragen is het volgende. Dus jij wil Marokkaanse... Met van jouw generatie, dat is logisch, dat zou mm -hmm. ik ook willen... want ik zou niet uh, van andere generatie willen nee, een vrouw ja. trouwen. Ja. Dus dat snap ik. Maar moet die Marokkaanse dan uit Nederland komen... of moet ze uit Marokko komen? Want... Nou, dat maakt me ook niet zoveel uit. Ik heb uh, om praktische redenen, zou ik zeggen, well, liever uit Nederland. Maar ik, als ik in Marokko zou zijn, ik zou vrijgezel zijn... Dan kan ik daar zo verliefd worden op iemand. Ik bedoel, dat is, uh... Jonge Marokkanen, voor zover je nog jong bent, want je bent dertig. Nou bedankt. Dus, dus jonge Marokkanen. Ja, hoe oud is je vriendin? Die is uh, 24. 24, ja. oké. Okay. Dus dan kunnen we over jonge Marokkanen spreken. Jonge Marokkanen, hier en in Marokko, één pot nat. Nee. Nee. Marokkanen die in Nederland zijn opgegroeid, zijn klootzakken en teringleiders. Maar de Marokkanen die in Marokko zitten, dat zijn een uh, heel andere soort mensen. Dus jij moest uh, verrekte uitkeken ja. dat jouw vriendin geen teringleer is. Hoe... Eigenlijk wel, ja. Ja, en uh, hoe heb je dat gedaan? Hoe zag je dat meteen, dat ze dat niet, dat niet zo is? Gewoon goed filteren, denk ik. <laughs> ja? En <laughs> nee, ik zit te lullen, joh. Um, mijn vriendin, die... Uh, hoe zal ik het zeggen? Ja, ik ben, ik ben zo iemand die, die, die haar dan zal, zal testen. En, en op hele kleine... Dus echt, echt tien keer niks details. Ja. Yeah. En uh, mijn studie of mijn werk of hoeveel geld ik in mijn broek heb, dat soort, dat soort, dat soort nonsens. Of ik, ik uh, ambities heb of wat dan ook, daar, daar kijken vrouwen natuurlijk vaak naar, heb ik gemerkt. Maar um, zodra dat belangrijk is voor een vrouw, dan loop ik al bij de weg. Want dat, ik heb zoiets van, dat is allemaal zo betrekkelijk. Ik heb liever dat ze... Ja, hoe zeg je dat? Ik ben iemand met heel veel tekortkomingen. En als zij die accepteert, dan, dan, dan heeft ze eigenlijk al de helft gewonnen. Ja. En, en ik, kom ook, ik kom ook uit van mijn tekortkomingen. Ja. Ik, bedoel, ik ben geen, geen, geen, geen schijnheil. Ik, ik roep heel veel dingen in de media en ik schrijf heel veel dingen, weet je. Heel hard en zo. En ik loop anderen altijd te bekritiseren. Maar ik weet net zo goed wat er mis is met mezelf. En naar een vrouw toe zal ik dat, uh, als ik dan een vrouw tegenkom, die, die, van, van ik denk van nou, dat is er. Dan zal ik eerst mijn tekortkomingen in het spel gooien. En dan pas uh, eigenlijk mijn goede kanten. Ja. En Zee, wat, wat trok jou uh, aan haar? Wat, uh, wat, wat vond je bijzonder aan haar? Ik, ik, zou, ik, ik op, zou... In eerste instantie? Nee, ik zou... Ik, ja, ja. Haar uiterlijk. Ja. <laughs> Gewoon een mooie vrouw. En uh, dat is het eerste waar je naar kijkt natuurlijk. Ja. En dan ga je kijken... Heb, op... heb je de tekortkomingen... Uh, je hebt je tekortkomingen genoemd. Wat vind je van je uiterlijk? Is dat ook een tekortkoming? Van mijn uiterlijk? Is, is dat ook een nee. tekortkoming? Nee. Je bent ben ben ook een mooie man. Ik ben blij met mezelf, ja. Is ja. Goed zo. Ja. Oké. Okay. Maar uh, waar hadden we het nou over? Nou, ben, nou was ik het even kwijt. Uh, ja, dat jouw vrouw <laughs> heel mooi was. Dat je haar mooi vindt. In eerste instantie vond ik haar mooi van buiten. En uh, ja, na verloop van tijd ging ik de binnenkant ook waarderen. Dus. Maar ja, goed, dat is, dat is, dat is pas een cliché. Ik zou, ik zou je op, een, op weg helpen. Uh, Jan Mulder. Weet je wie Jan Mulder is? Ja, je, je bent een columnist. Hij ook. ken hem persoonlijk. Je kent hem persoonlijk. Ja. En die, die heeft ooit gezegd... Ik ben verliefd geworden op mijn vrouw toen ja. ik haar zag fietsen. Ja. Zij was geen strakke doorfietser. Ze slingerde met haar fiets. En ik dacht... Zij is die moet ik hebben. Volgens mij maakte Jan Mulder op dat moment eerder een poëtische statement... dan dat hij het over zijn vrouw had. Dat, uh, oké. Okay. Wat dat betreft is Jan Mulder een hele goede toneelspeler. en Dan gaat het niet eens meer om zijn vrouw... maar dan gaat het meer om het spelen met woorden... en het uitleggen van een bepaald gevoel... wat volgens hem uniek is. Dus ik vind echt het echt de grootste onzin die ik ooit heb gehoord. Wat je nu vertelt. Het is goed dat je een Marokkaanse hebt. Want? Nou, want euh, Nederlandse vrouwen houden van dat onzin. Want dit is, dat, het is zo poëtisch, daar kan een Nederlandse vrouw voor vallen. Maar heb da je dat, is dat klein een beetje nodig om een, om een Nederlandse vrouw het hoofd te maken? Je... Ik denk dat Nederlandse vrouwen hun eisen bij moeten stellen. <laughs> Ze mogen wel wat meer eisen van hun man. En dat doen Marokkaanse vrouwen, die eisen echt ongelooflijk veel van hun man. Ik heb één keer een Nederlandse vriendin gehad, in een ver verleden. De lol was er na drie weken al af. Waarom? Ik denk dat zij met mij omging omdat ik een Marokkaan ben. Zij ging met jou om omdat je een Marokkaan was? Ja, toch? dat denk ik. Maar, maar wat, wat, hoe moet ik het begrijpen? Dat was... Uh... Was een hulpverleinster? Nee, ze was geen hulpverleinster. Want ik had geen hulp nodig. Wel leuk hoor dat je dat zegt. <lacht> <lacht> was... Uh... Ik ben opgegroeid in Pummerend. In die tijd woonde daar... Uh... Heel weinig Marokkanen, bijna geen. Nu is het heel anders natuurlijk. Maar dat, nu praat ik echt over uh, de jaren tachtig. Ik heb er tot mijn zestiende gewoond. En ik heb op mijn veertiende ging ik toen met een meisje om. Um, er waren nog twee Marokkaanse jongens van mijn leeftijd toen in, op diezelfde school. Wij drietjes hadden alle aandacht van alle vrouwen daar. Van alle meisjes. En ik denk eerlijk gezegd echt alleen maar omdat, het, omdat we, Marok omdat we um, uitzonderlijk waren. Omdat je exotisch was. Zoiets. ja. En ik heb zoiets van, als dat het enige eis is van een, een vrouw... Een Nederlandse vrouw, dan denk ik mezelf: nou Een Nederlandse vrouw moet u echt hun eisen gaan bijstellen, want... Ik bedoel... Maar bestaan geen, uh, bestaan geen Marokkaanse vrouwen die uh, vallen op een blonde Nederlander? Nou, dat zal best. Dat weet ik niet. Maar dat vind je ook eigenlijk zwakker reden? Ja. Als je daarvoor gaat, dan uh, ja. vraag ik me echt af wat je eigenlijk nastreeft. Maar als je al die ouderlijkheden... Achterwege laat. Mm -hmm. Weet je, de, de grap is namelijk dat ik daar niet eerlijk om mee omga, omdat dezelfde karaktereigenschappen die ik nu heb in mijn. In, in, in, in, in, die, die ik nu zeg maar vind in mijn partner, in mijn, in mijn vriendin. die kunnen net zo goed in een Nederlandse vrouw zitten als ik daar al voorbij dat, dat aspect zou kunnen kijken. Maar dat kan ik nog niet. Je, ga, je geeft Nederlandse vrouwen eigenlijk geen kans? Nee. Mhm. Mm Nee, dat kun je racistisch noemen, dat kun je weet ik veel wat noemen, maar nee, ik heb, maar je, je ik heb daar je... niet echt een boodschap aan. Nee, maar je hoeft dat ook niet benoemen. <laughs> nee, niet echt. Ja, nee, nee, dat het is gewoon een kwestie van... Uh... Zeker, zeker uh, uh, waarom zouden we dat benoemen? Dat is een feit. Ik bedoel... Uh, wat bedoel je met een feit? Nou bedoel, ja, je zegt, dat, je, je zegt ik geef Nederlandse vrouwen geen kans, nou dat is een feit. Maar nou, niet alleen Nederlandse vrouwen, het gaat niet om het Nederlandse. Het gaat, uh, het, gaat erom, het gaat niet om Nederlands. Je geeft alleen de Marokkaanse vrouw uh, ja. de kans. Ja. En zo geeft bijvoorbeeld Nederlandse ondernemer alleen Nederlanders de kans. Zeg, zo zou je dat kunnen stellen. Ja. Ja. Nou, dus wij begrijpen elkaar. Ik denk het wel. Muziek. Wat is dit? Curtis oh. Mayfield. Dat ou, oude rot. Volgens mij leeft hij al niet eens meer, dacht ik. Maar dat weet ik weer niet zeker. Dit nummer is uh, een van de beste liedjes die ooit gemaakt zijn. Nou, ik Mijn gast is 30-jarige Mohamed Jabri, Marokkaan met Nederlandse paspoort. Of moet ik zeggen, Nederlander van Marokkaanse kom af? Of moet ik dat nog anders zeggen? Hoe moet ik het zeggen? Marokkaan met een Nederlands paspoort. Ja, dus dat heb ik goed gezegd. Uh, weet je dat er een heleboel uh, jongen zijn die in jouw situatie zijn, die dus Marokkaan zijn met Nederlands paspoort? Wat Nederlandse is mijn paspoort? situatie? Nou, Marokkaan met Nederlandse paspoort. Dat is een situatie? Uh, niet zo... Wees niet zo scherp, <laughs> jongen. Dit die, die, die, die wordt toch... Die wordt toch ja, je moet, je, kom op. Dat is een situatie. Natuurlijk okay, is dat een situatie. dan is dat een situatie. Ja, dat is toch een situatie. Je bent op je twee jaar, Je was twee maanden... Ik vind de situatie een beetje een zwaar woord voor dat gegeven. Hoezo? Je bent, je, bent, je, je bent geboren in Marokko, je komt hier, je bent twee maanden, dat is een situatie is Voor mij. Maar goed, dat maakt niks okay. uit. Ik ben, ik ben in dezelfde situatie. Ik ben een Tsjech. Met een Nederlands paspoort. Met een Nederlands paspoort. Dus het is een situatie. Ja. Ik... Velen noemen mij ook een Nederlander, maar dat uh, gaat niet echt op. Ja, maar je vindt dat niet beledigend? Als je een Nederlander noemt? In zekere zin wel. Niet beledigend naar mij, maar uh, een belediging naar het Nederlander zijn. En dat bedoel ik dus niet met. Dat doe ik niet in mezelf tekort mee... Maar het feit dat. Uh, hoe zal ik het. Ik moet even goed zeggen, uh, het, het feit dat, dat, dat, dat Marokkanen, in mijn situatie zoals jij dat zegt, in Nederland nog niet algeheel erkend worden als volwaardige burgers. Um, ja, dat heeft toch een beetje een racistische ondertoon. Maar door wie zijn ze niet erkend, Ja, nou, Daar komen we zo wel even op. Ja, in het, over het algemeen genomen worden heel veel Marokkanen niet gezien als volwaardige burgers, ook al hebben ze een Nederlands paspoort. En als dat het Nederlanders zijn betekent, dan is het Nederlanders zijn eigenlijk niet echt veel. Dus in die zin vind ik het dan een, een belediging voor het Nederlanderschap. Ja, dat is me ingewikkeld. Maar goed, ik, ik maar ook... Zo moeilijk lijkt het me niet. Nee, jou niet, want die, dat is jouw redenering. Maar uh, kijk, soms kromme redeneringen, als je ze vaak herhaalt, dan lijken re uh, dan, dan, dan, uh, die recht. Ja, ja. He? Het is de eerste keer dat ik dit zeg. Ja, maar misschien heb je dat al lang in je... Misschien draag je dat in je zin. Nou, is niet open. Dat is iets wat ik waarneem. Dus dan, dan ga je dus dat, dat ook concluderen, inderdaad. Maar uh, ik heb het niet gecreëerd. Dat is gewoon iets, een constatering van mij. Dus, maar wie geeft je schuld? Geef je schuld? Ah. Nederlanders. Wie, wat, wat, wie heeft jou nou, iets en, aangedaan? Zeg, of Kijk, als, ik dat, als ik dat ga doen, weet je, dan ga ik generaliseren. En ik moet ook niet generaliseren. Maar dat want, doe je al. Dus ja, ga gewoon nou ja, door. Ja, in principe, in principe uh, wel. En aan de andere kant ook weer niet. Want ik weet ook dat er uh, voldoende Nederlanders zijn. Gelukkig, godzijdank. Die uh, niet zo kortzichtig zijn. Uh, maar er zijn er nog heel veel, te veel in mijn idee. Die, uh, die wel zo kortzichtig zijn. En ik heb ook zoiets van... Um, dat, dat zijn vaak van die rechtsdenkende gasten. Laat ik het zo maar even noemen. Echt overdreven rechts. Um, en die staan ook voor hun Nederlanderschap. Maar als hun Nederlanderschap inhoudt... Dat je andere, uh, andere burgers van dit land... Die, die zich be bewegen binnen de kaders van de wet... En eigenlijk niemand iets kwaad doen. En um, gewoon hun werk doen en hun belastingcenten op tijd betalen en dergelijke. En die dan nog niet accepteren als volwaardige burgers. Ja, dan klopt er niet echt iets aan het Nederlanderschap. Ja, je, je, kijk, dus, heb je ik, dus heb ik die Nederlandse nationaliteit ook puur uit praktische overweging. Maar verder uh, zit er totaal geen uh, patriotisch gevoel bij of wat dan ook hoor. Nee. Ja. Uh, weet je dat ik zo naïef ben dat toen jij over begon. En dacht ik. ik uh, uh, noem me geen Nederlander, want uh, ik weet niet hoe je dat zei, maar ik dacht dat je bedoelt ik kan niet eens nog een Nederlander zijn, want ja, uh, ik wil het niet, ja, ik kan, maar, het, kan ja. het wel maar ik wil het nog niet Ja, de, de, de gekke was dat ik dacht dat je bedoelt, ik kan het nog niet want het is in één generatie bijna ondoenlijk hè, ja. om echt een Nederlander te worden ik bijvoorbeeld uh, nou, laat, la, la, nee, la, la, la, la, laat, je, la, je definieer een Nederlander Eerst nee, laat me alsjeblieft definiëren mezelf Dan weet je met wie je praat okay. Ik ben op mijn negentiende hier gekomen ja. En ik zou eigenlijk niet durven zeggen Ik ben Nederlander Ik zou dat belachelijk vinden Omdat als ik uh, uh, defineer, En nou kom ik naar de definitie van Nederlander Nederlander Nou generaliseer ik Want anders kunnen we niet praten nee, weet, weet, weet bijvoorbeeld Wat gezelligheid is He, dat is iets wat, wat wij, ik, ik, ik heb nooit gezellig... Een Nederlander weet wat gezelligheid is, dat zeg je. I, hij, voor, zichzelf weet hij dat. voor zichzelf weet hij dat. En Tsjechen weten dat niet? En Marokkanen Tjech... en Turken? Heb, wij, en... Hebben, wij hebben niet eens het woord uh, voor gezelligheid. Hebben jullie woord voor gezelligheid? In... Ja. ja? ja. Nou, wij niet dus. Dus ik geef je nou een voorbeeld over mezelf. Okay. Dus Nederlander weet wat gezelligheid is. Je bedoelt de term heb je niet. Wij dat hebben de dat? term niet. Nee, maar, maar gezelligheid heb je wel, neem ik aan. Ja, wij zouden dat nooit zo benoemen. Kijk, jij denkt dat het in die termen ligt. Maar volgens... Nee, het ligt niet in de term. De term is maar een, een naam voor het beestje. Maar het gaat eventjes om de inhoud erachter. Nou, ik, denk... ik neem aan dat ik, ik ben in Praag geweest. Het was daar reuze gezellig. Ja, ja. Ja, maar daar kom ik dan met die voorbeeld kom ik, kom ik bij jou niet uit. Voor mezelf wel, omdat wij we dus in Tsjechisch dat woord niet hebben. Nee, dat woord niet. Maar gezelligheid heb je toch wel? Dat, maar, gaat ook niet nee, het woord, dat woord is niet belangrijk. Gezelligheid is alleen... Dus het is één grijze boel nog nee. stammend uit de tijd van de Sovjets... en de beleids de, de, nee, de, de, de, de en muren en al die nonsens erop en eraan? Uh, gezelligheid is echt iets Nederlands. Net zo als de stroop, nee, stroopwafel is, is, is Nederlands, terwijl wij hebben... De stroopwafel is ook niet Nederlands, maar gezelligheid is niet typisch iets Nederlands. Je moet namelijk nu niet dingen gaan toedichten aan het Nederlanderschap. Wat, het Nederlanderschap is een lege term. Dat probeer ik je duidelijk te maken. Het Nederlanderschap betekent niet weten wat gezelligheid is. Het Nederlanderschap weet niet, het betekent niet uh, een stroopwafel. Het Nederlanderschap betekent niet eens het Wilhelmus. En waarom kies je dan Marokkaanse vrouw? Dan betekent dat Marokkaan zijn... ...betekent wel iets weten. Namelijk, Weet, je identiteit we, hebben. Terwijl jij zegt, dat, Nederlander dat heeft alleen, geen identiteit. Dat niet alleen. Um, als je gaat trouwen... Dan, heb je ook, uh, ...dan doe je dat ook met het oog om kinderen te krijgen. En de opvoeding die ik mijn kinderen wil meegeven... ...dan moet ik dus een partner hebben... ...die dus daarin meestroopt. En uh, ga je, dus niet, je, gaat niet, je gaat niet samenleven met iemand... Die, ...die ideologisch gezien niet op één lijn zit met je. Nee, maar ik wil alleen jou zeggen... als Nederlanderschap niet bestaat Ik vind het een lege term Als dat een lege term is dan. Is We zitten, als ik kijk naar de heren hier achter het raam Dat zijn drie Nederlanders hmm. En het enige wat, wat hun definieert als Nederlanders Is hun uiterlijke kenmerken Maar als je dat allemaal wegneemt Dan blijven persoonlijk dan blijven karakters achter En die karakters die kunnen Dan kun je dus um, Hoe zeg je dat Mee um, communiceren Overeenkomsten ja. vinden tussen mij en tussen jou. Jij bent een Tsjech, ik ben een Marokan Maar dat zijn echte Nederlanders als je, dat, als je die verpakking wegneemt, dan blijven er mensen over. Nee, maar daar zijn wij over eens. Maar dan zeg je, als de Nederlander lege term zijn... Wat het helpt. Marokkaanse, ik wat? probeer het mij te zeggen... Het Marokkaanse zijn en het Tsjechse zijn, dat is ook leeg. Oké, okay, nou, maar dat is dus... Dat probeer dat, ik aan te geven. Dat heb je heel, heel onhandig gedaan, want die heb daarvoor geroepen... dat hij een Marokkaanse als vrouw wil. Hmm. En, en dan, dan ah, ja, je ja, vroeg mij, van wat wil je als een vrouw? Maar dan breng, dan breng je me in de war. Dan nee, breng je me in de war. Want, zeg, hem, uh, Nederlanderschap is een lege term. Tsjech zijn is een lege term. Marokkaan zijn is ook een Marokkaan, lege term. Marokkaan zijn is een lege term. Is zeer poëtisch. Je lijkt wel op Jan Milder op dat moment. Maar en dan... Nou, dat is heel poëtisch. Dat is prachtig. Dat heb je prachtig. Ja, dat is, dat is een gedicht, man. Nee, man. Dat, is dat, dat moet, je, je, dat moet je mee de boer op. Wat is daar poëtisch aan? Fantastisch. Nederlanderschap is een lege term. Marokkaan zijn die lege term. <laughs> Tsjech <laughs> zijn is een lege term. Ja. Mens, dat is pas een term. Dat is mooi. Dat is mooi. Dat is eigenlijk Daar kan punt. ik van genieten. Maar, okay. niet, maar dat heb je ingeleid, zo ja. onhandig, dat ik dacht... Nou, als ik het direct, als ik, als ik het direct zou zeggen... Hey, Praten direct... jullie in Marokko altijd, een, als de ene praat, praat die andere ja, ook? zo gaat dat. Ja. Als ik het direct... Maar dat is heel onhandig. Ja, ja dat, dat maakt niet uit. Het moet een losgesprek blijven. laten het niet zo officieel doen. Als ik het direct zou zeggen, zou ik zou het punt nooit bij je aangekomen zijn. Echt jongen, eh, onderschad je mezelf of overschad je jezelf? Heb je daar ooit over nagedacht? Ik de, uh... Je denkt dat ik tot mijn 57ste heb gewacht om ja? met verlichte Marokkaan te praten, die teksten uitspreekt, die tot me doordringen naar dat hele. Wacht, hij... wacht, nee, wacht. Waar baseer jij dat op, dat ik verlicht ben? Wat is ver... Hoe doe je verlichte Marokkaan? Nee, dit, inderdaad, als ik naar je keek... dan zie ik geen verlichte Marokkaan. Maar dat Allee. zou je moeten zijn. Om me verrassen met je teksten. Om bij me aankomen via omwegen. Alsjeblieft, praat direct tot mij. Ik praat direct. Nee, maar dat doe je niet. Want, als, zal, je, wat is er indirect dan mijn gesprek dus heel gesprek is aan indirect mijn redenering redeneringen. De vrouw moet Marokkaan zijn. Want de Nederlandse vrouw... Mm -hmm. dat, dat is, die was met mij alleen... omdat we drie op die school waren... het ging alleen om ouderlijkheden... om niks mm -hmm. anders. Mm -hmm. Marokkaanse vrouw, dat is een vrouw met inhoud. Ik wil mijn kinderen opvoeden. Die ga ik opvoeden op bepaalde manieren. Hm. Dat kan alleen met Marokkaanse vrouw. N uh, Nederlanders nee, is een lege term. Dat zijn, dat, zijn, dat zijn nu hele korte de bocht conclusies die hij trekt. Op basis van statements. Ga nog meer roepen. Ga nog meer roepen, dan vraag ik niks meer. Roep maar wat. Nee, stel je vragen, dan krijg je de inhoud erachter. Maar hm. ja, waar jij naar vraagt, dat, dan geef ik een statement... En dan wil ik er wel de inhoud erachter geven. Alleen, dan stap je eigenlijk al over naar de okay, volgende wij, vraag. wij gaan... Uh, welke Marokkaanse noem je... Heb je ooit een Marokkaanse <laughs> genoemd en... Anorexia trut? Een Marokkaanse die ik Anorexia trut heb genoemd. Ik heb wel ooit een, een, uh, een Somalische zo genoemd, volgens mij. Ik kan me niet herinneren dat er een Marokkaanse... Nee, ik kan me geen Marokkaanse voor de geest halen die, die er zo afgrijzelijk uitziet. Ja, en dat is waar. Nou, probeer je bij mij binnen te komen door me eerst te choqueren. Ach, hou toch op, laat me muziek. Breien. Wacht Wacht Nee, ik ben wacht ik even met me met jou. Ik ben veel met jou. Ben je gechoqueerd ge door die uitspraak? Nee, niet gechoqueerd. Maar ik wil, je, ben, je maakt onderscheid tussen Marokkaans en Nederlands. Aan de ene kant mag je doen, vind ik prima. Eigenlijk maak jij dat onderscheid, maar oké. Okay. Ah, je, jongen, Je, je, je <laughs> hebt demagogie geleerd. Zo van Hoezo? Ik, je bent demagoog, man. Hoezo ben ik een demagoog? Je bent demagoog. En je gaat nog nou lekker voor zitten, want ik überhaupt mijn emotie aan jou besteed. Uh, ik maak besteed ik, mijn, emotie maak ik emoties los bij je? Ne? Want je bent een geestige... Natuurlijk maak je emotie bij mij. En nou zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen, heb je die? Zou je ook kunnen zeggen, zou je heel geestig Ik zijn. weet dat je emoties hebt. Zou je Al, heel geestig zijn? De vraag is alleen van, is het wel handig dat je die aan mij toont? Want daar moet je mee oppassen. Bij Nederlanders niet. Jij bent geen Nederlander? Bij Nederlanders niet. Bij Nederlanders hoef ik niet oppassen. Bij Marokkaan moet ik misschien oppassen. Maar ja, ik ben, ik ben niet bang. Zegt het, Ook het, iets, over, zeg het iets over die Marokkaan of zegt het iets over die Nederlanders? Alweer wil je scheiding maken. Ja, jij praat in Marokkaan, Tsjechen, Nederlanders. Dus dan ga ik met je. Ik ga mee in jouw vaarwater. Nou, als ik, ik, ben, ben, ik ben jouw gast, jij maakt het gesprek. Dus ga ik mee in Jaffa. Jij praat in, in, in hokjes als zijn de Tsjech, Marokkaan, Nederlander. Dus ga ik met je mee erin? Als jij tegen mij praat hè, je laat dat Marokkaan, Tsjech, Nederlander achterwege. Ja, dan ook goed. Het is jouw show. Ik ben hier de gast. En je bederft de show. Want ik, ik, wat ben ik? ik? Ik verveel me. Ik kan moeilijk. Ja, ik verveel me met jou. Misschien moet je... Ik, ik verveel me Misschien met Misschien moet jou. je je vragen herzien. Stel eens wat interessantere vragen. Misschien vervel je je daar niet. Want de grap is namelijk, ik denk niet dat er een luisteraar... Stel aan jezelf een interessante vraag. Nee, Welke vraag zou jou interesseren? Ik denk niet dat er in Nederland ook maar één luisteraar is... die het ook maar iets interesseert. Nou, helemaal niet midden in de nacht. Of moment Jabri van Marokkaanse vrouwen houdt... of van Nederlandse vrouwen, of Tsjechische vrouwen... of Somalische anorexia-trutjes. Wa wa wa waar, waar, waarom dat mensen... maak je dat uit voor de luisteraar? Nee, maar ik, ik, nee, ik denk dat, zeg ik. Ik denk niet dat iemand daarin geïnteresseerd is. Ik denk dat mensen geïnteresseerd zijn in... In mensen? In mensen. En ik We, weet je dat... waar je nou bent? Nou ben je een trut Marokkaan. Want dat, zo noem je de mensen. Die... Dat is een nieuw, hè? Wat is zo... kut Marokkaan? Nu nee, hebben we trut, trut, Marokkaan. trut Marokkaan. Ja, natuurlijk. Omdat jij zegt over dat wethouder van uh, Marokkaanse afkomst, hoe heet hij? Dat weet je goed, want jij hebt hem genoemd Subsidie Marokkaan. Die... Bedoel je, wie bedoel je? No, die, uh, die... Abutale? Precies. Hoe heb ik hem genoemd? Subsidie Marokkaan. Zo heb of ik hem hem niet genoemd. Dan heb je hem de grootste slijmert van de maand. Nee, zo... ook, ook niet. Nou oh ja, dan, dan zeg, zeg wat je van hem vindt. Um, ja, wat vind ik van hem? Hij is, uh, hij is verbaal ijzersterk, maar het is een huigelaar tot op het bot. En hij is verrader eigenlijk. een Verrader? Ja, een soort verrader. verrader waarvan? Moet ik dat gaan opzoeken hoe je hem genoemd hebt? Ja, dat kan je is. echt niet herinneren. Doe dat eens. Laat ik maar gaan kijken. Want jij bent net zo. Als hij zo is, kan ik niet controleren. Want je weet, ik kan niet eens op zijn naam komen. Maar als jij zo praat. laat me dat over mensen hebben. En niet over Marokkanen. En Tsjechen en Nederlanders. Ach, schijnheil. Noem je mijn naam schijnheil? Zeg ja, je dat dan? Absoluut. Hoezo? Omdat nou, ik je zo noem. Ahmed. Oké, okay, wacht even. Waar is je uitspraak op gebaseerd? Dat weet ik niet, dat is jouw... Dat, dat, dat roep je maar gewoon. artikel van jouw hand. Ja, maar jij, roept mij, jij, noem, jij noemt mij nu een schijnheil, zomaar uit het nee, dienst. Nee, wacht even, laat, laat, me nou, laat me nou even zoeken. Uh, de moslim, wie dit laatste wel is gelukt, zijn veelal gecorrumpeerd, dus heeft gecorrumpeerd. Welke artikel is dat? Door de... Ach jongen, dat is door jouw... Een ja, nee, vertel door eens welk jou, artikel door, dat is. Door jou ondertekend, kijk. Hier. Welk artikel is het? Noem ja, ja, het artikel. Hier heb je hem. Kijk. Mag ik eens kijken? Ja. Ach, dit is thuis. artikel, dit is... Het, uh... het spijt me. Je mag wat mij betreft gaan slapen. Het is geen domme jongen, maar daarom neem ik hem dat jouw kwalijk. Het is geen domme jongen, dit is een geestige jongen. Maar ik, dit spelletje, daar ben ik moe van. Welk spelletje? Spelletje die jij als Marokkaan speelt. <coughs> alle kanten op. Aan ene kant, hè? Het spel dat je zelf, het spel dat zet op. Aan ene kant zeg je: je moet me vooral niet Theo van Gogh noemen. <laughs> Aan de andere kant gedraag je zoals zich Theo gedroeg. Maar Ge Theo werd vermoord daarom. Ja. Je Jij wordt nooit daarom vermoord. En dat is het verschil tussen dat, dat, Nederland. Dat weet en je toch niet. niet Nederland. Maar dat weet je toch niet? Ach jongen. Hoe weet jij nou of ik wel of niet, wel of niet vermoord word? Ja, dat is ook, dat is ook ontzettend uh, interessant. Om zich daarover te bouwen. Ja, je roept dingen, dan moet je ze wel onderbouwen. Ik bedoel, als je dit soort... Dit soort lukrake dingen gaat roepen zonder nee, onderbouwing. Niet, nee, natuurlijk. En Wat is de onderbouwing? Je roept nu al een aantal, aantal. Echt een paar minuten achter elkaar roep je een paar dingen. Maar je geeft er geen onderbouwing aan. Je denkt dat ben er, jij nou een interviewer? Zijn er Nederlanders die bedreigend zijn voor jouw leven? Ja, die zijn er. Echt waar? Ja. Daar wil ik meer over weten. Dat is de eerste interessante vraag. Ga je gang. Wat die. valt er over te weten? Er zijn mensen die bedreigingen mij hebben geuit. En uh, wie dat precies zijn, ja, dat weet ik niet. Maar ze zijn er wel blijkbaar. Hoe hebben ze dat gedaan? Een mail sturen, bijvoorbeeld. Zeggen dat ik moet stoppen met schrijven, anders komen ze me door mijn kop schieten. Mensen die dat soort mail sturen, die moet je serieus nemen, denk ik. Aan de andere kant kun je ook stellen van, als iemand echt iets wil doen... dan kondigen ze dat niet aan, dan komen ze zich gewoon opzoeken. Moeten ze me wel eerst vinden, maar... Hè? Maar mensen die dat doen, ja, daar moet je dus rekening mee houden. Dus ja, er zijn wel bedreigingen voor mij. Wat heb je geschreven, wat, ze... wat heeft deze... Reactie nou, uh, opgewekt. Ik zou het niet weten. Want ik heb namelijk. Uh, ik heb namelijk nog nooit iemand beledigd op zijn afkomst. En uh, ik heb nooit iemand beledigd op, uh, op basis van religie. Dat doe ik ook niet. Vind ik, ook niet ho ik vind ook niet dat het hoort. Ik jou toch ook niet, hoop ik. Schiet, nee. schiet, schiet, schiet mij nauw nee. nou te binnen. Volgens mij niet. Je noemde me net een Marokkaan, maar ja, dat is niet echt uh, dat je zegt van nou... Uh, nou want, want, weet je, wat, een trut gaat een vraag oude weg door goedkoop met die vraag te goochelen. Terwijl ik ben heel duidelijk in wat ik vraag. Ik ben zo open naar je toe. Ik vind je geestig. Ik vind, ik vind alles. Ik ben, natuurlijk is dat niet mijn show, maar jouw show. Je gaat zeggen dat is jouw show. Wat een gelol. Ja, jij zit hier volgende en, week weer. Ik ben hier even een passant. Maar het is jouw show. Je hebt 50 minuten de microfoon van mij. Nu heb je nog tien. Ga je gang. 10 minuten mag je gang gaan. Ik, ik wil je niet eens tegenspreken. Ik vind dat je... Dat je 40 minuten lang eigenlijk... Uh, vrij slappe vragen hebt gesteld. Dus ik, ik, ik, ben nog, ik heb nog het fatsoen om er nog op zou te antwoorden. Zou je in Marokko op je bek kunnen slaan? Nou? Zou ik dat, dat kun in Marokko je... kunnen doen? Dat kun je hier ook doen? Nee, dat kan je hier niet doen. Hoe zou je dat hier doen? Ik dan vind het jammer dat ik niet in Marokko ben. Wat anders? Ik zou je op je bek slaan. Dat meen maar dat kun je hier toch ook doen? Nee, dat doen we niet. De grap is... In zou... Nederland doen we dat niet. Nee, oh, in, in Marokko doen ze dat wel? Dat weet ik niet. Ik zou, ik, dat vraag ik je. Nee, in Marokko doen ze dat niet. Maar dat doen ze hier in Nederland wel. Oh, jezus. En waar? Nou, dat doen ze hier overal wel, denk ik. Zou ik je een keer meenemen naar de F-site? Van Ajax. Moet je eens kijken wat daar allemaal gebeurt. Maar ga je dan... Als je naar F-site gaat... Ga je vanwege de F-site of ga je vanwege het voetbal? Nee, verbouw? ik wil je er een keer mee naar nemen... om jou te laten zien wat hier in Nederland allemaal wel niet gebeurt. Dat gebeurt in Marokko niet, hoor. Als jij mij op een bek wil slaan, moet je vooral je gang gaan. Maar dan krijg je, krijg je toch een pak slaven van die te token. Dat wil je niet weten. Oh ja. <laughs> <laughs> dat is de, je overschat jezelf, nou weet ik het zeker. Ik overschat mezelf? Je overschat jezelf ontzettend. Maar dat vind ik Het is sympathie. jammer maar dat dit radio is. Als er een camera bij was, zouden we nu gewoon met elkaar op de vuist Laten schat. we dit doen. Ja, maar dat, dat moeten mensen zien. Nee, dat hoeven ze niet te ja, maar, zien. Horen, dat, is, dat kan ook net zo goed gespeeld zijn. Dat, je dat be, je trappen bedoelt, ze nooit in. Je bedoelt, als ik dan hou, denken ze dat jij houdt. Of andersom. Dat is nee, Ze gewoon, weet niet wie dit, houdt. Nee, dat is juist het mooie. Nee, maar dat ze zien, weet je, Dan dat denken ze gewoon, de mensen... Nee, even, gewoon, die mensen die aan mij kan zijn, denken dat jij houdt. En de mensen die aan jou kan, kan zijn, denken dat ik houd. Ja. Dat is eigenlijk ideaal. Maar als er een weet... camera op, op, opgericht stond, dan hadden ze kunnen zien hoe je naar de grond zou gaan. Nou, maar weet je, dat zou ik nooit doen, omdat ik ben een stuk groter dan jij. En dat is niet eerlijk. Je bent wel, weliswaar jonger. <laughs> je bent weliswaar jonger. Denk je dat het postuur wat uitmaakt? Enorm veel maakt Nou... Nah gaan we nog ja. inhoudelijk worden of wil je, wil nee, je We zijn thuis? heel erg in, inhoudelijk. Nee dat, dat omdat, over. nee, dat gaat. Weet, weet je waar het over gaat? Dat in dat gevangenis ja? ben ik enorm geschrokken. In Wat dat van? gevangenis was 85 ja. kleurlingen, uh -huh. Marokkanen, uh -huh. Turken. Ik schrok me rot. Ik heb gezegd, zitten jullie hier te discrimineren in dit gevangenis? Hoe kan dat? Zij Ze zeggen, dit is de stand van zaken. En ik lees in de krant... Waar ben je geweest dan? JP. Ja, dat, dat, dat je dat verschrikt. schrikt. Dat is niks nieuws. Ja, maar, maar oké, okay. ik schrok. In, ik in mijn naïviteit, als ik lees en JP in het Parool of in Volkskrant... ...heeft iets gedaan, denk... Oké, okay. JP. Een mens heeft iets gedaan. Als ik in gevangenis kom zie ik dat de mensen andere kleren hebben. Het was niet Jan Pieter, maar het was zo het Waarschijnlijk. Pup. En ik schrok. En op een gegeven moment... Jij... moet... Uh, vraag jezelf af. Gebruik ik... dat ik geestig ben, want dat ben je. Gebruik ik dat om te provoceren... of gebruik ik om iets te zeggen? Jij hebt jouw tijd om iets te zeggen... hier verspeld wat mij betreft. En dat vind ik jammer. No. Want ik vind provocaties, kijk, ik verlies niet tijd met dit gelul. Dat verlies ik niet privé. No, en ik vind het jammer niet. dat ik nu vastzit en ik zit dat oud te zenden en ik ben daar niet tevreden mee. Want inhoudelijk gaat het inderdaad nergens over. Nee, maar dat ligt aan jouw vragen. Natuurlijk ligt dat aan mij. <laughs> en ik, natuurlijk Jij stelt mij een mee. vraag, nee. ik geef jou een antwoord op die en, vraag. Maar als, je als, je voor, als jouw vraag ik, mis en, voorstelt, dan, kan, dan kun je, niet, ben, nooit, dan ben, kun al, je al, nooit van mij een antwoord krijgen. Ik ben nog geen Nederlander. Voordat ik Nederlander was, dan waren misschien je vragen beter geweest. Het is ergste positieve ding die je zegt over Nederland. Nederlanders zijn goede interviewers, dat heb ik wel gemerkt. Heel goed. Daar heb je gelijk in. Maar jij niet? Ik heb geen geduld voor jou, nee. <laughs> echt niet. Ik heb nog nooit zo'n slecht interview gekregen. Je wil echt die klap op je gezicht, hè? Als je hem wil geven moet je het Nee, natuurlijk was... wil ik hem niet geven. Natuurlijk wil ik hem niet geven. Nee, wil ik hem wil niet. Ik hem niet. Nee. Maar als jij mij loopt te bekritiseren op mijn antwoorden... Ik denk dat jij even zelfkritisch naar jezelf moet zijn. Je moet, je moet even je vragen herzien. Jouw vragen gaan echt nergens over. Dus kunnen mijn antwoorden ook überhaupt niet ergens over gaan. Ik heb al toen straks aangegeven. ik ga mee, ik, je, ik ga je, mee met jou in jouw verhaal. Hoeveel tijd hebben hadden? we nog? Nog zeven minuten. Nog zeven minuten. Ik heb echt geen zin om met die jongen te praten, mij interesseert interesseren. Het laatste liedje is ook 7 minuten, ik kan het goed aanzetten. Nee, nee, nee, ik wil die liedje niet. <laughs> nee, hij heeft microfoon. Geef, ik geef hem microfoon. Ik wil... Kijk, dat is mijn tijd. Ik heb me. Uh, ik kwam op mijn negentiende in Nederland. Ik heb niet. Ge, ik ben niet gecorrumpeerd. Mag ik je even Mag je even onderbreken? Nee. Als je een interview geeft met iemand. Ja. Dan moet je niet zoveel over jezelf praten. Dat bepaal ik. Ja. Nou ja, dat goed. Kijk, als, jij, als jij iets wil krijg, krijgen uit diegene die tegenover je zit... Ja, dan, moet je niet, dan moet je niet zo ijdeltuidig zo zitten... Weet je, ik bedoel... Dat jij op je 19e Nederland kwam, dat... dat ja, goed. Nee, maar mag ik... Mag ik, ik, ik, ik, ben, ik was bezig met iets. Je hebt mij onderbroken. Je kwam, je kwam op je 19e Nederland? Voor de ik derde keer? Omdat je, dat, omdat je mij onderbroken had voor de derde keer... Nee. Maar ik kwam maar één keer naar Nederland. <laughs> en ik heb radiotijd gekregen. Iedere zaterdag om twaalf uur. De luisteraars die nou luisteren weten dat. Daarom luisteren ze ook. Ze mm -hmm. weten dat ik respect heb voor mijn gasten. Dat ik ze alle ruimte geef. Uh, vandaag is me dat niet gelukt. Of dat nou mijn fout is of jouw fout. Dat laat ik graag niet aan jou over en aan mij. Dat laat ik graag aan de luisteraars over. Mm -hmm. Wij hebben nog zes minuten. Die zes minuten zijn geheel voor jou, alsjeblieft. Als mens vraag ik je tot mens, help me. Gebruik goed die zes minuten om te laten zien hoe slecht ik dat gedaan heb. Wat wil je weten? Ik zou graag willen weten hoe jij de microfoon gebruikt die open staat... en je kan bereiken iets tussen 125.000 en 250.000 mensen. Alsjeblieft. Ik gebruik daar een microfoon niet voor. Ik schrijf. Ik bereik... Nou, pak een beetje Drie tot vier miljoen mensen met mijn schrijfsels. En hetgeen ik te zeggen heb, staat in mijn schrijfsels. En als ik ergens op een... Uh, op een radioshow of op een tv-uitzending kom... bereik je misschien ook wel veel mensen. Maar een uur is niet... Um, een uur is niet de tijd, zeg maar, om te kunnen weergeven waar je voor staat en, en wat je eigenlijk inhoudt... en uh, wat, wat je leuk vindt, wat je niet leuk Ja, je kunt het misschien oppervlakkig aangeven, maar je kunt er geen inhoud aan geven. Dus je begint mee om dat niet te proberen. Sorry, nog een keer. Dus je begint mee om dat niet eens te proberen. Je kunt het proberen, maar in een uur tijd wil je mij niet kennen. En daarom mijn vraag is, daarom is misschien het beste... Mm -hmm. om dat helemaal niet eens te proberen, zoals je vandaag wat mee betreft hebt gedaan. Nou, ik dacht eerlijk gezegd, uh, toen ik jouw redacteur sprak... ...dacht ik dat het gesprek zou gaan over uh, de dingen die ik schreef. En um, niet over, uh, over mijn vriendin. Ja, dat is dan misverstand. Eh? Nou ja, misverstand. Dat, dat, dat, doel... dat is dan misverstand. Uh, uh, Gijs, groen, toen hij mij belt... Ik bel... hebt gezegd dat dit zakelijk gesprek wordt... ...dit soort nova wordt, soort netwerk. Twaalf eerst nacht, tussen twaalf en 1 op zaterdag. Als hij mij vraagt... Wat mijn, in, wat, mijn, wat mijn bemoeienissen zijn met een politieke partij. Als hij mij vraagt wat mijn indelingen zijn met de website LKLM, waar ik uh, tot voor kort voor schreef. Als hij me vraagt van, uh, wat ik nu doe. Dan gaat het dus over die dingen. Ga ik dan vanuit. Mag ik aannemen? Ik bedoel, je mag normaal gesproken geen aannames doen, maar dat mag ik dan aannemen. Als ik dan hier kom en dan gaat vervolgens drie kwartier over mijn vriendin... En nog een kwartiertje een beetje bekvechten met jou. Nee, wat ook wel leuk is. We, wees precies. Nee, maar kom op. Drie kwartier over mijn vriendin. Of een half uur wees over mijn vriendin. Nee, ook niet half uur. Of, of een kwartier over Laat mijn vriendin. Zeggen... En een kwartier over Nederlanderschap, me... Nederlanderschap. En Tsjechischap En Marokkaanschap. Whatever, weet je. Maar dat zijn dus dingen dat ik denk bij mezelf van... Uh, iets klopt hier niet. Jij, nee. jij hebt een bepaald scenario in je hoofd. En jouw redacteur heeft een bepaald scenario in, je hoofd, in zijn hoofd. En dat sluit niet op elkaar aan. Dus ik kom hier dan als gast. Ik ga uit van wat jouw redacteur heeft gezegd. Dan denk ik bij mezelf van, jij zal hem geïnstrueerd hebben, of niet? Nee, kijk, je komt in een uitzending die bestaat heel lang. En uh, <laughs> als ik ergens uitgenodigd, ben, dan wil ik vaak een bandje van dat uitzending als ik hem niet ken. Omdat dan weet ik waar het over gaat. Dat heb je niet gedaan, hmm. dat hebben wij ook verzaamd. De fout is natuurlijk geheel aan onze kant. Hmm. Uh, dus je hebt juist werk niet goed gedaan over mij? Ik weet een heleboel van jou. Wat maar weet ik, je, dan? Ik, ik, ik weet een heleboel van jou. Wat weet ik nou? Waarom, dat... waarom heb je mij geen uitleg gevraagd over de dingen die jij van mij weet? Ik weet niets over jou. Ik weet iets over jouw activiteiten. Maar die interesseerde me niet. Me interesseerde Mens Mohamed Jabri. Die heb ik. Ja, ontmoet. maar de mens. Kijk, de mens, de de mens, mens Maal Jabri is niet iets voor de media. De Mesmo met oh, Jabri nou ja. is, is iets voor, uh, voor in mijn eigen tijd. En, Op uh, die manier. Snap je wat ik bedoel? Hou dat onder de deksel. En wij hier tot volgende week, tot Chimexnacht. Blijf je vijf. verbazen samen met mij. En over Mohammed Jabri, over wat hij doet of niet doet. Lees, waar kunnen ze dat lezen? Binnenkort in de Islam Times. Binnenkort in de Islam Times, waar wordt het, uh, dat komt hier uit in Nederland. Sorry, dat wist ik niet. Ik was slecht voorbereid. Tot volgende week.